Volgens de Stichting van Gedupeerde Ouders begreep Omtzigt goed hoe het ingewikkelde dossier in elkaar zat en wist hij dingen in beweging te brengen. Maar de stichting zag ook dat zijn betrokkenheid ten koste ging van zijn gezondheid. Omtzigt kondigde gisteren zijn vertrek aan omdat hij in de hectiek van de politiek niet kan herstellen van zijn burn-out.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 Standfoot op zaterdag het tweede uur alweer met juist Maxi Priest en uh, The Wild World. Uh, ja, hij zit daar uh, tegenover mij, Thomas de Jong. Nogmaals, uh, goedemiddag, Thomas. En uh, wat gaan we in, uh, dit uur allemaal doen? Ja, we hebben natuurlijk nog de evenementen wat voorbij komt. <laughs> Je zit ook weer zit te lachen hè, met dat muziekje. Uh, verder gaan we een bericht hebben over de Efteling. Nee, hoor, nee. <laughs> Ja, gewoon door. Hè. Let ja, niet op uit. Ja, We hebben wat nieuwsberichten en de evenementen erop. Oké, okay, nou dat wordt weer een uh, leuk En uur. Uh, uh, Formule 1 begint. Formule er. 1, zometeen om half vier uh, ja. uh, de derde vrije training. En vanavond de kwalificatie dan om uh, 7 uur. Uh. Ja, ja. ja, dus uh, nou ja, zo gaan we de Formule 1 uiteraard ook in uh, dit uur... Uh, voor je volgen. En dan, uh, ja, als er nieuws over is uh, vanuit uh, Saoedi-Arabië, dan hoor je het vanzelf hier op zender, zullen we maar zeggen. Hè? Nou ja, we gaan eerst maar weer. Je hebt, het naar, gewoon, je zin, hè, je hebt het naar je John. zin, hè? Zeker We gaan weer gewoon uh, een plaat draaien. Is misschien uh, wat beter, hè? Welkom uh, terug, inderdaad. Zandvoort op zaterdag tot vijf uur bij je met nu de Belstars.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 van de, de Bellstars worden hier op de Zandvoorts Radio met de Sign of the Times. Zo dadelijk weer het uh, nieuws met uh, Thomas de Jong. Eerst gaan we de, de nieuwe single voor je draaien van uh, Chris Cross Amsterdam. Diet. Secrets you've been hiding, all oh, bad desires on your mind. I used to be so quiet, now I'm causing riots. Never be unbroken. Oh, people come, people go, but I'm gonna forget you like. Wat kunnen we erover zeggen? Nou, het is een uh, oude plaat in een uh, nieuw jasje gestoken. Een wat oudere plaat. Mr. Sexel Beat, hoor je. En uh, dan uh, in de uitvoering van... Uh, Chris Cross Amsterdam en Ilar. En uh, Mr. Lie to Me. Vind je hem leuk, uh, Thomas? Ja, maar ik vind het toch... Ja. Ik, weet, ik heb altijd met dit soort dingen... dan is het dan net niet of zo. Net niet? Nee, uh, dat is gewoon het origineel. Dat vind ik wel beter. Ja, oké. Okay. Maar ik vind, uh, de beats vind ik wel ja, lekker. Ja, dus, uh, prima. Daar doen we het voor. Zeker. Ik vraag me alleen nog altijd af. Mag dit zomaar? Ja, nou ja. Ze zullen er afspraken over gemaakt hebben. Ja, hoor. toch? Het uh, kost sowieso geld. Althans, ja. ze Ja, dat ze het een altijd. Een deel van, uh, van uh, de inkomsten moet ze wel weer afdragen. Ja, precies. Dus. Ja. Mr. de Light to Me. De nieuwe Chris Cross Amsterdam. En wij gaan, ja... Uh, yeah, Rijden langs de kust hè? <laughs> en dan denk je: nee, dat is pech. Zeeweg. <laughs> <laughs> ja, leuk erop. Goeie woordgrap. Ja, want uh, wat is daarmee aan de hand? Nou, in de zomer van 2026 dan ondergaat de zeeweg uh, een tijdelijke herinrichting om de verkeersveiligheid te vergroten en de bereikbaarheid van de kust te verbeteren. Althans, dat gaan ze proberen. De provincie Noord-Holland samen met Zandvoort en de omliggende gemeenten zoals Bloemendaal, Haarlem en Heemsteden. Start deze proef om de vaak problematische verkeerssituaties op de drukke stranddagen aan te pakken. De nieuwe inrichting houdt in dat de zeeweg wordt beperkt tot één rijstrook per richting. Met een maximum snelheid van 60 km per uur. Tijdens de proefperiode die loopt van mei tot en met september 2026. Zal er ook een panelbusdienst geïntroduceerd worden. Die bezoekers van een PNR terrein in de regio naar het strand en het centrum van Zand wordt vervoerd. Gratis of niet? Dat staat er niet bij, hoor. Oké. Okay. Maar meestal, ik denk, ik denk het niet. Nou, maar... dat zou wel mooi zijn als dus dat zo uh, is... Iets... Ja, dat zou, dat zou wel hartstikke goed zijn. Ja. Dit biedt een gebruiksvriendelijke optie voor bezoekers om hun auto te parkeren... en snel en gemakkelijk naar hun bestemming te reizen. Dus ik ben benieuwd, erop. Zeker, of ja. Dat, of dat de de überhaupt gaat werken. Nou, het is een beetje onmoedigend dat je met de auto komt. Uh, daar komt het ja. eigenlijk uh, op neer. Hè? Dus, uh, Jij had het er wel over. Dat dit, dit hebben ze volgens mij al eerder geprobeerd, toch? Ja, een aantal jaren geleden hebben ze een uh, klein testje gehad... met uh, alleen de strook Zandvoorts uit, volgens mij, was dat toen... En uh, ja, dat was geen succes. Dus uh, op een gegeven moment hebben ze maar uh, ja. gezegd... je mag gewoon over de busbaan uh, heen rijden. En uh, ja, uh, toen hebben ze later hebben ze met veel moeite... hebben ze die, uh, die strijping uh, op, uh, op de weg weer uh, weg kunnen halen. Nee, ze moeten wat denk ik. En uh, ja, nu gaan ze het opnieuw proberen. Maar ja. je weet het nooit, hè. Misschien zijn, hebben ze nieuwe inzichten en uh, ja. gaat het nu uh, beter worden. 2026 gaan ze het uh, testen. Eén uh, seizoen lang, uh, neem ik aan. Ja. ja, van mei tot en met september. Mei tot en met september. Ik denk tot aan de Formule 1. Oh ik ja. ja. Want anders, ja. Ja, aan de andere kant zou het ook alweer een goede test zijn. Precies, en dan kan je toch niet met de auto naar Zandvoort. Dat ook. Dus uh, ja. dat maakt dan ook oh, weer ja, dat uh, is niks ook uit. Zo. Ja. Nee. Maar gaat Max Verstappen dan nog rijden in 2026? Dat is dan even de vraag. ja. Dus gaan nou, we het straks over hebben met uh, Rendel? Nou, nou, nou. Jawel. Nou. Jawel. Ik uh, las vanmorgen weer wat. Uh, dat, uh, wat las hij? Dat hij eigenlijk al? misschien uh, zeg maar een uh, sabbatical uh, gaat uh, nemen. Vanwege dat hij vader wordt. Oh ja, dat is ja. natuurlijk ook zo. Ja, maar. Ja. Maar zal hij dan uh, seizoen 2026 overslaan? Ja, dat, ja, zou, dat is dus de vraag. Hè? Dat zou me kunnen. Dus <laughs> even kijken wat Rendel erover gaat zeggen straks om uh, kwart over vier. Hoor je dat hier op de Zandvoortse zender. Uh, zo dadelijk gaan we uh, nee, kwalificeren. S nee, dat is vanavond erop. De derde vrije training doen. En dan gaan we hem om 7 uur kwalificeren. En uiteraard houden we die derde vrije training ook voor je in de gaten. Daar in Saoedi-Arabië. Dan begint het al een beetje donker te worden. Daar, uh, als ze daar om half 4 gaan rijden. Er was in je voice Dat was telling me. Don't be too sure. I'm rousing my thoughts. Never felt before I thought we had it made I thought you'd never Ik ga toch nog even uitzoeken hoe het nou met die bus zit. Hè? Ja. Of je dan gratis vervoer kan krijgen vanaf de grote parkeerplaatsen net buiten Zandvoort richting de kust. Dat zou op zich wel heel mooi zijn. En een mooi alternatief voor alle auto's die normaal gesproken de zee wegnemen. Als je meer weten, dan hoor je dat van ons. Deze plaat werd de live versie niet. Je hoorde de Talking Heads en de Slippery People. Nou ja, glad zal het niet zijn ze dadelijk daar op het circuit van Saudi-Arabië. Maar ja, goed, dat gaan we om half vier bemerken met de derde vrije training. Eerst gaan we Englishman in New York voor je draaien. I don't drink coffee, take tea, my dear. I like my toast on one side. Van Chris Cap en uh, Willy William, hoorde je, en an een Englishman in New York. Uh, lekkere saxofoon nog eventjes zo aan het eind van uh, de plaats. We zijn we helemaal weer blij. Het is bijna half vier. Tijd voor uh, even evenementjes, Thomas. Wat kunnen we de gewoon allemaal gaan doen? Nou, we gaan eerst naar uh, aankomende zondag, 21 april, de eerste paasdag. Dan is er weer een cadeaumarkt van 9 tot 6 op het Badhuisplein. Een gezellige markt met onder andere veel cadeauartikelen, sieraden... Kleding, Kleine woonaccessoires. Ze noemen het maar op, Rob. Leuk, leuk, leuk. Ja. Dan op 24 april. Dat is woensdag, geloof ik. Vertrekt er om 1 uur een cultuurhistorische wandeling door het dorp met een gids. Het duurt ongeveer anderhalf uur en de kosten zijn 10 euro per persoon. Voor vragen of reserveren kan je naar info.zandvoortmuseum.nl sturen. Of aan de balie in het Zandvoortmuseum zelf aan de straat. Uh, Ja, Dan Rob, we, we hebben het er al uh, ruim over gehad. ...zaterdag 26 april. Volgens mij is er dan iets... Uh, ...even kijken. Ja, Koningsdag... Ja, maar dus de koning niet jarig niet? Nee, dat niet, nee. Nee, een dagje <laughs> later. Maar uh, we vieren dus op uh, zaterdag. Zaterdag, inderdaad. Ja, traditiegetrouw begint deze dag dus met een uh, rommelmarkt. door het centrum van Zandvoort van uh, 7 tot 2 uur ongeveer. Daarbij zal een demonstratie zijn uh, van de gymnastiekvereniging OSS. Oh, ik denk uh, de, de milieuactivisten komen ook naar Zandvoort. Ja, uh, <laughs> nee, maar een andere demonstratie. Extension dus. Rebellion dus. En, ja. uh, <laughs> Tussen half tien en kwart over tien op het Radersplein. Daarna vindt de officiële opening plaats tussen half elf en elf... waar de dag geopend wordt door het burgemeester David Molenburg. En hier uh, aansluitend geeft de Dance Academy een uh, demonstratie ook. Um, en dan om twaalf uur starten de kinderspelen... voor de kinderen in de leeftijd van twee tot en met vijftien jaar... op het Gastheidsplein en de Swaluweestraat. Kinderen kunnen zich vanaf half twaalf inschrijven... bij de inschrijftafel voor het Zandvoortsmuseum... Uh, en natuurlijk is de deelname aan de Spelen gratis. En als afsluiten van de dag kun je genieten van de muziek uh, bij de horeca. Ja, standaard. dat is altijd zo gezellig. Wordt weer een feestje, Rob. Zeker weten. Er zijn de kinderspelen weer opgeruimd en dan uh, is de halterstraat weer voor uh, de feestgangers. Kunnen, kunnen we losgaan? Dan gaan we met z'n allen weer los. Ja, op uh, blikken dag en zo, weet ja. je wel. Uh, dat soort uh, muziek ga je dan weer krijgen. Ja. Maar wel gezellig natuurlijk. Uh, Ik dat denk dat Lotje ook wel ons Lotje komt. komt ook los. Je, je kan ze allemaal zo uittekenen, zeg maar. Oh, de ja, is zeker. Die loskomen. Is zeker. Nou, je had het over de kinderspelen. Als je je nou uh, wil aanmelden voor uh, vrijwilligerswerk... tijdens die uh, Koningsdag volgende week, zaterdag... Ze zoeken nog een paar uh, mensen die een uh, oogje in het zeil willen houden bij de kinderspelen. Ja. Meld je dan even op uh, of aan via de website www.koningsdagzandvoort.nl. Ja. En dat wordt zeer op prijs gesteld als je even aanmeldt. En je kan ook uh, een uh, privébericht sturen naar de uh, Facebookpagina van hun. Een pb'tje. Een pb'tje. Een pb'tje. Pb uh, ja, en dan no heb ik er nog eentje, op. Oh, je hebt er nog eentje? Ja, ja, eentje nog. Oké. Okay. 27 april geeft namelijk het Zandvoortse gemeente Kor Zangvoort... ook wel genoemd, het voorjaarsconcert onder leiding van Frans Cox, de dirigent. Het voorjaarsconcert is uh, in samenwerking... Met de damescore Novelty 9. Waar Josien Bute, Buter op de dwarsfluit en Joep van der Winden op de piano. En uh, dat belooft dus een uh, zeer muzikale middag te worden in de protestantse kerk op het kerkplein. Uh, kaarten zijn inmiddels te koop bij de De Bruna en Tromp. Dat mag je zeker niet missen. Ga daar uh, je voor aanmelden. Want het is echt uh, heel, uh, heel goed, uh, zo'n optreden ja. van ze. Dus nou ja, dat was maar even de evenementen. Ook ja, na de luisteren onder meer op uh, visitzandvoort.nl. De website van uh, voorheen de VVV uit uh, Zandvoort. En uiteraard ook uh, onze ZTV-map. Ook daar uh, kom je geregelde informatie over de activiteiten die in Zandvoort uh, allemaal uh, gedaan kunnen worden tegen. Dus. Uh, Download even de ZTV app en dan blijf je ook op de hoogte van wat de activiteiten in en om Zandvoort. En uh, uh, de vrije wat? training is begonnen, Rob? Dat wou ik zeggen. Een groene auto op, uh, op de weg. Dus dat betekent een uh, sauber als een van de eerste naar uh, buiten gegaan. Zit in uh, bocht nummer 13 en we houden de boel daarvoor in de gaten. Uit uh, de jaren tachtig en uh, nou eigenlijk jaren 70, eind jaren 70. Met de uh, Hot the Line. Ja, echt voor jou een tip. Echte liefde is te kopen, Thomas. Zag je daar staan voor de Harper Club in het licht van de volle maan? Je keek me lachend aan. Je kwam dichterbij.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 Blue Too. Feel the arms reaching out to hold me In the evening when the day is through Nou, graadje of 16 uh, momenteel hier in Zandvoort. Dus uh, ja, het is nog geen summer breeze. Maar uh, we beginnen de goede kant op te gaan natuurlijk, uh, Thomas. Ja, lekker. We hebben weer zin in de zomer. Laat, maar, laat de zomer maar komen, toch? Ja. Zeker weten. Ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Dat is mooi. Ja. Korte broek aan en uh, gaan uh, met die banaan. Precies. Precies, eh, heb jij nog nieuws? Nou ja, we hadden het er al een beetje over, over een hele mooie klok waar jij ook mee in de handen de, de, de klok, de ja klok. 9000 euro gemeente, dan ja. verkopen we hem. <laughs> ja, de klok bij de bushalte op de Sofiaweg, die heeft onderhoud nodig. De gemeente vraagt aan de inwoners of ze willen dat de klok blijft of verdwijnt, omdat het onderhoud veel geld kost. De klok uh, is ooit geplaatst door een lo lokale ondernemer en is geen eigendom van de gemeente. Voor veel inwoners is het een herkenningspunt geworden en eerdere plannen om de klok te verwijderen stuiten op veel bezwaren. De klok heeft echter technische problemen, een expert heeft hem tijdelijk gerepareerd, maar de onderdelen zijn versleten en moeten vervangen worden. De kosten voor reparatie en aansluiting op het elektriciteitsnet kunnen oplopen tot 10.000 euro. Wauw, wat een bedrag. Wethouder Jan-Jaap de Kloet benadrukt het belang van een buurtbesluit. Deze klok staat er al jaren en kan een speciale betekenis hebben. Maar groot onderhoud kost geld. Daarom willen we zeker dat de buurt dit echt wil voordat we zo'n bedrag investeren. Zeker, hele investering. Ja, inderdaad. Om te bepalen of de klok moet verdwijnen of blijven... mogen inwoners stemmen via het formulier van de gemeente... Uh, dat kan op www.zandvoort.nl klok aan de Sophiaweg. Ja, zo makkelijk kan het zijn. En uh, je kan stemmen tot 9 mei. Dus laat je stemmen niet verloren gaan. En het is heel makkelijk. Het is alleen maar uh, het rondje ja of nee aandrukken. Nou, oh. En dat is het. Ik heb het al gedaan hoor. Dus, ik ook. Uh, ja? ik ook ja. en jij hebt nee gedaan? Ik heb ja gedaan. Oh, ik ook ja. Uiteraard. <laughs> Wou ik bijna zeggen. Ja, de Wani-klok was trouwens een uh, stukje groter hoor. Dan het uh, ding wat er nou staat. Ja? En volgens mij is het toen de tijd... Toen was de Waningklok weg, hè, omdat de klokkenwinkel uh, daar ja. wegging. En volgens mij uh, ja, kwam Zandvoort toen in uh, opstand, hè, de, de inwoners, <laughs> van uh, ja, we missen onze klok. En volgens mij is die toen door de gemeente, deze klok die daar staat, die geplaatst. is door de gemeente geplaatst toen uh, op een lantaarnpaal, uh, zeg maar. Oh, een ja. andere klok, ja. Nee, eigenlijk altijd als ik er langs loop of fiets of doe... Dan, dan kijk je er toch even naar. Ja, inderdaad. Op de een of andere manier. En ja, nu achteraf blijkt het een uh, Rolex uh, te zijn. Dus uh, ja, dan kost het 10.000 euro <laughs> om hem uh, te repareren. Ja, dus, uh, aan de andere kant, dat is wel apart. Want hij is nu tijdelijk gemaakt, toch? Ja, hij doet het, alleen hij loopt nu een uur uh, achter. Uh, even kijken. Iets voor voorjaar vooruit. Ja, hij moet nog vooruit gezet worden, een uurtje. <lacht> dus uh, hij, hij staat nog op de wintertijd. Dus, oh. uh, maar verder gaat het wel goed met de ik klok. Ik vond het hoor. al dat ik zo vroeg was hier overmiddag. Oh ja, dat scheelt <lacht> hè. Ja, ik stond ook helemaal verbaasd dat je er <lacht> al uh, was om twaalf uur. Maar goed. <lacht> uh, ja, nou als het over de klok hebben, weet je wel. Ik heb uh, lopen zoeken joh. Ik denk welke plaats is nou een beetje toepasselijk uh, bij uh, dit onderwerp over de klok. Nou ja, er hoeft ik niet heel lang te zoeken hoor. Ja, Coldplay met kloks. Ja, dat had ook gekund. <laughs> Want Johnny H. Jess en Back the Clock dat uh, past natuurlijk helemaal. Oh ja. Geef jouw stem door over de klok aan de Sophia weg hè. Dus uh, ja of nee de gemeentelijke website uh, daar kan je nog melden tot uh, 8 mei en uh, moet die blijven of kan die weg hè. Daar gaat het dan om. Each other's hand Cause we seem to understand The urgency Juist over Raadje Plaatje, hè? wanneer dat uh, weer uh, komt en of we mee gaan doen met een uh, ZFM-team. En uh, ja, dat brengt me even terug in de tijd. Uh, naar een uh, tijd van vele jaren geleden. Dat uh, CFM uh, meedeed aan uh, Raadje ja. Plaatje. En uh, ja, toen uh, daagden we nog iedereen uit uh, om het uh, van ons uh, te winnen. Lukte eigenlijk bijna nooit. nooit. En uh, uiteindelijk begon het wel een beetje, een beetje te komen hoor. Gingen mensen oefenen en een beetje mee en zo, ja, ja, ja, ja. Wel, Dus. Uh, toen lukte het wel, maar vele jaren geleden werd dus uh, deze plaat door uh, Rob uh, gedraaid. In uh, vier. Ja. En uh, ja, een klein stukje. En iedereen begon mee te zingen, net als wat jij net deed eigenlijk. Ja. In de studio. En een uh, ja. gezellig plaatje. Ja, goede plaat. Uh, maar ja, wie zong het ook alweer? Hey. Ja. En dat, uh, daar kwam uh, niemand op uh, op dat moment. Gelukkig. Tafel tafelropper uh, die je ja, had. Um, ja, in één keer schoot het mij te binnen. Ik denk, oh ja, dat is, het is met uh, de Black Eyed Peas uh, hem Ja, de Black Eyed Peas. Ja, ik weet niet waarom. Dat is echt een... Hoe uh, ja. <laughs> kom je ja, daar nou ja, ik heb bij? geen idee, Rob. Nee, Bill Medley en Jennifer Warnes. Oh ja. En uh, ja, zie je wel. Zie je dat dat moeilijk is uh, bij juiste ja. plaat. Maar goed, dus uh, ja, we was het enige team die het uh, goed had in ieder geval... I've had the time of my life, dat uh, kon uh, iedereen nog opkomen. Maar de rest, nou, dan weet je het bij deze, hè? Bill McKee je en Jennifer uh, Warns. Mocht je nog een keer een raadje ra plaatje meedoen en ze in de herhaling vallen, dan, uh, ja, dan heb je weer uh, drie punten gescoord. Dat zou mooi zijn, hè? Hier is de nieuwe Alex Warren. They say the holy water's watered down.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 Van uh, Alex Warren en uh, Ordinary. We zijn er ook achter hoe dat nou zit met die Black Eyed Peas, ja, trouwens. Ja, zeg het maar. Ja, dat, ja, is, ja, een, ja. Uh, dat is niet een helemaal nummer. gek, hè? Nee, die uh, sample is gebruikt uh, in de plaats van de Black Eyed Peas. En echt uh, lijkt het heel veel op die plaat, want het is gewoon gejat, van uh, die we net rijden. Het is <kwijnt> ja. Dat is origineel. Dat is de Time, hè? Van uh, ja. de Black Eyed Peas. Ja, klopt. En, uh, ja, Daar van, zat ik dus mee. Jij ja, ja, ben, ja, bent heel modern natuurlijk. Ja, ik ben dus, van uh, deze tijd. Dus jij, he? jij kent hem uh, niet uh, in die andere uitvoering. Ik ben, uh, waarschijnlijk. Van, ik ben van Gen Z, hè Rob? Ja, Gen Z. <laughs> ja. Uh, wat gebeurt er allemaal uh, op de... Oh, dat is gewoon een uh, curbstone oh, die, ja, uh, ja. die een beetje het uh, wild genomen hoor. wordt. Kijk even naar uh, de top 3, uh, nog van de, de VT3. van even uh, even de dit even Doe vijf. maar even de top 5. Nou ja, Piastri uh, op uh, nummer 1, Dat verbaast ons eigenlijk niks. Lennon is teamgenoot op 2, Leclerc op 3... mag zijn stappen vinden op 4... en uh, de voorheen uh, goede rijder uh, Lewis Hamilton in een Ferrari op 5. Nou, voor, voor, voor een Ferrari is het helemaal niet zo slecht eigenlijk. Uh. Nee. Dus dat uh, uh, doet hij best wel aardig. Even kijken waar ze... Maar die, ja, het uh, zegt eigenlijk helemaal niks. Sunoda op 16. Goed. Sunoda op 16. Goed hoor. Ja, heel goed. Ja. <laughs> oh. Dus uh, dat, dat, daar, daar, daar zeggen we verder niks over. Dat ligt over. toch dan gewoon aan die auto? Dat ligt echt aan die auto. Broek. Ja, dat is ook zo. En Max haalt er net even wat meer uit uh, dan wat eigenlijk mogelijk is met die auto. Ja, maar die, die staat inmiddels al zo ver naar zijn hand, denk ik. dat, dat uh... Ja, ook dat is zo natuurlijk. Dus... Uh, nou nee, we houden het in de gaten. Misschien komt Tsunoda ze dadelijk nog met een uh, mooie ronde tijdens deze derde vrije training in Saoedi-Arabië. Maar uh, ja, het draait allemaal om de kwalies straks om zeven uh, uur natuurlijk. Hè. En wie weet er komt hij niet één keer als een duveltje uit de doos tevoorschijn. Kan als het Tsunoda.